met de derde vrije training. De kwalificatie is ook morgen en op zondag staat de race op het programma. Minister Grapperhaus spant geen strafzaak aan... voor het lekken van notulen uit de ministerraad naar RTL Nieuws afgelopen voorjaar. Er is onvoldoende bewijs tegen Kamerleden of bewindslieden... zegt hij na een advies van de Hoge Raad. Het kabinet deed eind april aangifte vanwege het lekken van de notulen. Die gingen onder meer over de rol van Pieter Omtzigt van het CDA... bij de toeslagenaffaire. De procureur-generaal acht een lek door een minister aannemelijker dan een lek door een Kamerlid. Maar mede doordat RTL zijn bronnen mag beschermen, zou het lastig zijn om de dader te achterhalen. In Afghanistan wordt nog altijd hevig gestreden om het laatste verzetsbolwerk tegen de Taliban. De Panjirvallei ten noorden van Kabul. Taliban-bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze de vallei hebben ingenomen, maar dat is niet bevestigd. Het verzet in de Panjirvallei spreekt de berichten tegen. Het goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld raakt zijn ster kwijt. De kok Chan Hong Meng kreeg hem in 2016 voor zijn gerecht dat hij verkocht in een eetkraam in Singapore. De inspecteurs van Michelin kenden hem de ster toe vanwege zijn heerlijke kipnoedelschotel. Voor 2,50 dollar was het te koop. Het was de eerste eetkraam met een Michelin-ster. Maar hij breide uit, ook naar andere landen, en dat ging ten koste van de kwaliteit. En nu is hij zijn ster dus kwijt.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 I'm Het is jouw keuze ZFM. Today the blue tones go.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 J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits de la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a durait qu'une seule soirée. J'en romanti oh, m'expresse. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Même quand il m'aime, je veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même En croyant que tu quand tu m'écris que je suis belle, et finalement Sitting in my seat, no way. The other guy's a no getting to play. Watching her, watching me, I'm getting burned. Oh, a bar, Jordy, tot mijn dick, ha get it, ha get it, ha make-up en je outfit is killing, ha flex, uh-ha, yellow flex, uh-ha. heb big ass bling om mijn nek, uh-ha. heb een met snacks, uh-ha. K heb 4, 5 bitches en uh-ha. Ik binnen, uh-ha, veel clean, uh-ha. Nou, je meid ik vlucht van uh-ha. Komt er vaak als een verliezer uit de ski, uh-ha. Nu moet ik wat pakken wat ik verdien, ha flex, uh-ha, yellow flex, uh-ha. Fucker, bitch ik schrijf checks, uh-ha. old school, nigga net treks, uh-ha. ik met links en rechts, uh-ha.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 van pillen mannen denken is een fles die ik ben met kleine fvm geen klasse rijden homie en dat doe ik sinds 16 ik ben de lid ah ha voor je bitch ah ha laat me zien baby shake it like this ah ben de young lil nigga get rich ah ha zoutje kom en zet die shit in mijn gezin kom binnen ah ha met je bitch ah ha ay shorty kom zut het op mijn dick ah ha let's get it ah ha as get it ah ha hoe je make-up en je outfit is killing ah ha this flex ah ha yellow flex ah ha ik heb big ass ring on mijn neck ah ha ik heb een mijn polkas gefilmd met ik heb 4, 5, die 6, oh Niet lille, nee, nee, niet lille, nee, nee Ik heb blond en bruin en kulle, eh, Ik heb een nieuw contact, veel nullen, eh,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 nog niet slaapt, kom en doe wat voor m'n set, maan. Ik kom binnen, ah ha, met je bitch, ah ha. Hey, shorty, komt schudden tot mijn dick, ah ha. Let's get it, ah ha, let's get it, ah ha. Oe, je make-up en je outfit is killing, ah ha. Dit flex, ah ha, yellow flex, ah ha. Ik heb big ass bling om mijn nek, ah ha. Ik heb m'n polkast gevuld met snacks, ah ha. Ik heb vier, vijf, bitch, nee, zes, ah ha. There's no sun, just cold and dark Without your smile, I can't laugh Without you, baby, I'm just a hand